Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft en dat de Heilige Geest een eenheid van jullie maakt. Amen.